Graag. Wie de acht heeft leren kennen, die zal ergens anders zijn. En daarom zinkt van hoog... Bob met de Haarse Bluff en met de houten ham. Wij staan voor ons, de oude stad, direct in pure vlam. En houden ham op, wij zingen beleid ons lied. Dat is maar één. Naast daarnaast de durven drukker stille strand. Met zonnepad en boulevard. Dus alles bij de hand. En daar komt dan nog bij de blonde duinerij. Zijn je jaren ver van huis in Londen of Parijs? Een onvervalste haven raakt toch van de Reis, In Rome of Venice. Voor hem blijft strength